ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. In haar kersttoespraak heeft koningin Beatrix gewezen op de negatieve gevolgen van internet en moderne vormen van communicatie. Door de moderne technische mogelijkheden lijken mensen dichter bij elkaar te komen, zei Beatrix. Maar eigenlijk blijven ze op veilige afstand achter hun schermen. Het gemeenschapsgevoel gaat daardoor verloren. Op spreken zonder respect wordt niemand meer afgerekend, zei de koningin. De slechte staat van sommige snelwegen hebben tot de eerste kerstfiles geleid. Vooral op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort en op de A2 richting Utrecht stond het verkeer op een aantal plaatsen stil. Door de vorst waren er gaten in de weg ontstaan. Op de A2 zijn de problemen voorbij, op de A1 nog niet. Op kerstavond zijn uit een kerk in een dorp in het noordwesten van Griekenland tientallen waardevolle iconen en andere voorwerpen gestolen. Volgens de Griekse staatsomroep heeft de buit een waarde van miljoenen euro's. De meeste van de ongeveer 50 gestolen iconen, heilige portretten, stammen uit de 16e en 17e eeuw. De dieven sloegen toe ondanks de aanwezigheid van veel kerkgangers. De getroffen kerk staat in het dorp Koukouli dat elk jaar duizenden toeristen trekt. De politie is in het noordwesten van Griekenland een klopjacht begonnen op de dieven. Voor de kust van Venezuela worden na een brand op een Grieks vrachtschip negen bemanningsleden vermist. Aan boord van het schip waren 21 opvarenden, schepen in de buurt zoeken naar overlevenden. De brand brak gisteravond uit op het Griekse schip dat met ijzererts onderweg was van Brazilië naar de Verenigde Staten. Paus Benedictus heeft in Rome de traditionele kerstzegen Urbi et Orbi uitgesproken. Hij deed dat op het plein voor de Sint-Pieter. Daarna wenste hij iedereen in 65 talen een zalig en een gelukkig kerstfeest... De paus deed een oproep voor solidariteit en vreedzaam samenleven, ook in tijden van crisis. Dan het weer, vanuit het westen klaar het op, het is maximaal 5 graden. Morgen in het zuiden en oosten geregeld zon, in het westen en noorden juist regen. En ook dan 5 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straat. Stil, zal het voor mij zeer zeker wezen? Met niets wat mijn bedriet verzacht. Mijn mensen kregen een pakketje met de kerstwens van er komt toch al iets uit? Die kregen het mijne niet en dat doet me veel verdriet. Ik welkom zijn. Can't you hoor ik ken de muziek. Ik zit hier helemaal alleen, het feest te vieren. De straat. ...zijn de beste winterhits aller tijden. Welkom bij de Winterse 50... Overzicht van de nummers twintig tot en met elf. Twintig. Negentien. Achttien. She at home for Zeventien. Feliz Navidad. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad 14 maar de winterse 50 dit is de top 10 van de winterse 50 2009 out keep the vampires from your door darkness away So blind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 The White Christmas Met HIF? Of zonder. We kunnen hiv bij baby's voorkomen, samen met u. Kijk op unicef.nl en word lid. Unicef, unite for children. Belev het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM tekst tv op kanaal 45. ZFM 6.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 So, this is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so, this is Christmas. I hope Radio onder de kerstboom. En zet hem op CFM 4. Is de winterse 50-2009. Voor je is het zo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 Winterse 2009. We'll <laughs>